Op het festival Film by the Sea in Vlissingen is de belangrijkste onderscheiding toegekend aan regisseur Jim Loach voor de film Oranges and Sunshine. Aan de Diorafte Film en Literatuur Award is een prijs van 5000 euro verbonden. Oranges and Sunshine is een verfilming van het gelijknamige boek van Margaret Humphreys. Het vertelt het verhaal van kinderen die na de oorlog bij hun alleenstaande moeders werden weggehaald en naar Australië werden gebracht. Daar werden ze als onbetaalde werkkracht ingezet.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 Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Morgenochtend droog in de loop van de dag vanuit het westen buien. Het wordt 16 graden op de wadden tot 19 graden in Limburg. Dit was het N.O.H. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. Zon. zee, zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met, met nu. Zie het.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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, eat pizza. Are you ready? This is House. 10 september alweer. Nee, dit is Ziet. Zeggen we dan op jou Zievenzandvoort 106,9, 104,5? Natuurlijk zijn we ook te beluisteren via het wereldwijde web. Gewoon even surfen naar www.zievenzandvoort.nl en dan op die livestream button. Mocht je een uitzending van ons gemist hebben, dat kan zomaar gebeuren. We hopen natuurlijk niet dat het vaak gebeurt, maar. Gebeuren. Je kunt ook onze uitzendingen terugluisteren, de laatste twee dan wel drie uur. Op de vrijdagavond, je weet toch. Hey, je hebt ons vorige week moeten missen, maar niet getreurd. Vanavond keken we harder terug dan ooit. Vanavond, samen met DJ Ramonski in de house, hebben we natuurlijk ontzettend veel hits. En vooral hete nieuwtjes, want we gaan vanavond in scherfertjes kijken... Want volgens mij gaan de strandtenten zo langzaam maar zeker toch aan hun eindfeestjes beginnen. En dat kan alleen ding betekenen. Pak die laatste zonnestratjes mee, zover je van zonnestratjes nog kunt spreken. Want Beach Club Fuel gaat het seizoen afsluiten. Wat er gaat gebeuren, ja dat hoor je natuurlijk hier bij het? Summer Lake Outdoor. Wij zouden zie je niet zijn als we die timetable niet voor jullie hadden. Want dat vier morgen plaats. Dan hebben we ook nog een nieuwtje, want we gaan richting oktober. Dat betekent Amsterdam Dance Event en Girls Love DJ's, die hebben gelijk al een nieuwtje bekend gemaakt erover. Dus gewoon hier, blijven luisteren, dan komt alles helemaal terecht. Natuurlijk hebben we ook onze enige echte, See It Party Guide, rond de club van, klok van 10 voor 10. The one and only Party Guide. Ik zou zeggen, hou weer lekker aan. Tot aan 12 uur is het See It, met nu een lekkere plaats. Coast of Venice, featuring Errol Reed. Without you... James Talk and a Ritney remix. Sometimes, sometimes, sometimes it's like I'm losing my mind and I don't know what to do. Without you, without you, I close my eyes, but I can't sleep at night, and there ain't nothing I can do. Without you, sometimes, it's like I'm losing my mind and I don't know what to do.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 Featuring Arrow Reid, je hoorde het natuurlijk wel aan die stem without you. Without, you, without you Mooie afkondiging James Talk en Ridney remix Natuurlijk hier bij See It op CFM Zandvoort Ja, we kijken terug Van niet al te mooi zomerseizoen Maar ja, een einde Dat gaat er toch aankomen En dan, ja, Fuel sluit het seizoen af Met een drie uur durende set van Joris Voorn. Het slotseizoen van 2011 zit er bijna op. Zondag 18 september 2011 zullen voor het laatste jaar de bassen uit de speakers knallen bij Beach Club Fuel in Bloemendaal en Zee. Uiteraard gaat het succesvolle debuutseizoen van de nieuwste club van Bloemendaal de afsluiting krijgen die het verdient. In samenwerking met Reacted wordt een memorabele avond georganiseerd tijdens een hopelijk heerlijke nazomeravond. Tjewel viert zondag de afsluiting van een bewogen eerste seizoen. Het weer zat helaas niet mee zoals je wellicht gemerkt hebt. Maar de zomer van 2011 heeft zeker een flink aantal hoogtepunten opgeleverd. De bijzondere avond met Housequake bijvoorbeeld. Het bomvullen debuut van het succesverhaal Taste It. 6 jaar Studio 80 en de 5 uur set van een Man zonder schaduw. Iedereen die een van deze avonden of allemaal wel... Aanwezig was, die weet precies waar we het over hebben Absoluut hoogtepunten waar Beach Club Fuel ontzettend trots op is Als je bij een van die avonden uh, aanwezig was Dan weet je ook dat de Beach Club Fuel volledig overdekt is Mocht het weer zondag dus tegenzitten Iedereen kan warm en vooral droog staan ja, de Line Fuel viert de afsluiting van het debuutseizoen. En daarvoor hebben ze de hulp ingeschakeld van Reacted. Het succesvolle techno-label van Joris Vorn en Edwin Oosterwal. Ja, ze vieren dit weekend ook hun 15-jarige bestaan. Reden te meer voor een feestje. Zaterdag in de Amsterdamse Club Trouw en zondag op het Bloemendaalse Strand. Publiekslieveling Joris Vorn zal een drie uur durende set draaien. En ja, wie Joris uh, Voorn afgelopen zomer op Andra Awekeningsfestival en Welcome to the Future heeft horen draaien. Weet wat voor knallende set je kan verwachten. Tel daardoor aanwezig bij van Edwin Ozewal en Eva Maria. Ja, die krijgt dan gewoon een dreamteam dat de grand closing party van Beach Club Fuel verdient. Dan tickets zijn hier nodig? Jazeker, tickets zijn verkrijgbaar voor 15 euro op www.beachclubfuel.nl en bij alle for record shops. Ja, Voor de late beslissers zullen er vanaf 4 uur ook kaarten aan de deur verkrijgbaar zijn, maar je weet het, ze kunnen zomaar op zijn als het gezellig druk wordt. Het feestje begint dus om 4 uur middags en om 12 uur is het strandseizoen voor Fuel ten einde. De kaarten 15 euro en aan de door zijn ze meestal mooi, houden het dus in de gaten. Tot weer dit nieuwtje. Gauw door met hete muziek. En dan dacht ik van deze. Fadi, Ticket to the Sky. Uitgekomen op Mixmash Recordings. Je weet wel, dat ontzettend gave label van Lebek Luke En je hoort er meer natuurlijk. Wij zien het op jouw CFM Zandvoort. Zometeen meer. ...plaat, wat lekker. En ja, ik kijk hier links van me en ik zie hier eentje stuiteren. Goedenavond Ramonski. Hey, Jeroenski. Ja. Wat een lekkere plaat, hè? Ongelooflijk. En dan als je zie je het een week hebt moeten missen, dan komt hij extra hard aan. Zo. Nou, nou zit jij volgens mij nog helemaal in de partiesfeer. Ja, dat en. is niet het enige wat hard aankomt, hè? Nee, nee, nee. Ongelooflijk, die deur kwam ook aardig <laughs> tegen jou. <laughs> hey, maar jij bent, jij bent uh, al een uh, pre-party geweest ja, uh, uh, doen, een uh, ik... voorbode het weekend. Wat ben je geweest ja. te doen? Uh? Nou, ik ben even in Leeuwarden geweest gisteren. Leeuwarden? Leeuwarden? Gaat ze daar ook uit? <laughs> ja, dat wist ik dus ook. Daarom ging ik even Nee, Maar dat was heel leuk. Oké. Okay. Ik, uh, ik, volgens mij is dat een van de beste clubs in Nederland. Club Noah. En daar nou, heb ik even een sapje gedaan. En even een zo, sapje, ja. oké. Okay. En wa wat voor uh, muziek kunnen we daar verwachten aan nou, het... Club nou? Hoe groot is het ja, ongeveer? Hoe groot, God, ja, het is... Nee, nee een, onnouwe, gewoon die ja, JTK indicatie. mag je me noemen. Ja, hoorde je dat? Nee, maar goed. Ja, hoe groot is het? Ik kan het niet echt iets. Ik kan niet vergelijken met iets. Maar ze hebben twee areas. Gewoon, je hebt zeg maar de main area. Dat is gewoon als je binnenkomt meteen. Een hele grote zaal met... Nou, toch een beetje classy ingericht, mooie bang, uh, van die kroonluchters, een beetje chic. En dan heb je beneden in de kelder heb je de toiletten en dan ook nog een soort hip-hop, tweede area. Oké. Okay. En dat was gewoon, en daarna boven ging gewoon los. En het was, in principe was gewoon een beetje alles door in die muziek. House, uh, hip-hop, eclectic. Was het alles, maar gezellig. Ja, het was, het was super gezellig. Ze dus konden wel een goed feestje bouwen, kan ik zeggen. Entree? Wordt het ook daar nog gevraagd? Uh, in principe wel. Ik meen 5 à 6 euro in principe. Maar gisteren, donderdag, was studentenavond. Dus mocht je... Arme studenten. Mocht je op vertoon van je studentenpas, die ik overigens niet heb, nog, nog niet... Mocht je gratis naar binnen. Oké. Okay. Dus nou dat ja, is goed dat, geregeld. Dat is zeker goed geregeld. Nou ja, om eventjes op een ander nieuwtje gelijk dan... Is kijken of Summer Lake outdoor de timetable een beetje goed geregeld is. Want ja, we hebben hier... Zie het, zou zie het niet zijn als we dat niet voor je uh, klaar hadden staan. Want we zijn bijna klaar voor een onvergetelijke vijfde editie van het Summer Lake Outdoor Festival. Ja, ik heb hem hier. De Slam FM Mainstage. Dat is Electro Club en House. En om twaalf uur trapt daaraf Mark Benjamin. Daarna om twee uur Stefan Vilein. Om half uur vind je daar een Funkerman. Dan hebben we om vijf uur Lucien Voort die de tent gaat rocken. Om half zeven hebben we Vater Gonzalez en MC Chen onafscheidelijk. Om acht uur staat daar Eric Key. En tot slot draait daar vanaf half tien tot elf uur Quintino. Quintino, ja. Dan denk je, nou. Is dat alles? Nee, wat zijn we nog steeds? De Solid Groove Stage. Dat is minimal en techno. Dus je daar meer van bent. Om 12 uur begint daar Remy Remigus. Om half 2 hebben we Peck. -Peck. Om 3 uur middags hebben we Peter Horreforts. Om half 4 hebben we Secret Cinema. Om 6 uur een Remi. Om half 8 hebben we dan Invite. En ja, om 9 uur een Miss Jax Live. En dan. Tot slot de grote afsluiter Mike Drama van 10 tot 11. Dan hebben we ook nog de groteske stage. Dat is Progressive entrance. Om 12 uur vind je daar Jay Junior. Om 1 uur Adam Seller. Om 2 uur Eddie Sender. En om 3 uur Artento Divini. Om 4 uur kun je daar terecht voor Alex Morf. En om half 6 heb je daar Ziet van Riel. Wil je nog even doorgaan? Ja om 7 uur Jochem Miller. Half acht vinden we daar lange en de afsluiting van de avond is op deze steeds ram. Ja, tickets. Heb je nog geen tickets, koop ze vandaag nog via de Facebookpagina voor slechts 25 euro online. Alleen als het festival niet uitverkocht is, zal er deurverkoop zijn. Ja, zonder van je geld, want bezoekers die te lang wachten met beslissen, betalen bij de entree 37 euro. Dat is wat uh, dubbele. Ja, dat is het, ja... Goeie dus een reden om toch online te komen. Zekers De poorten van Summerleek Outdoors sluiten zaterdag om 8 uur s avonds. Je kunt daarna niet meer het terrein op. Dus mocht je de laatste mensen nog mee willen pikken om daar. Ja. Helaas, kom op tijd. Maar ik zie het ook staan. Het duurt in principe tot 11 uur. En ik dacht altijd dat het tot 12 uur duurde, allemaal festivals. Of ja, het zal misschien aan de, de vergunning ja, liggen. Nee, goed. Nou ja. Legitimatie, dat is allemaal logisch Vanaf 18 jaar ben je daar welkom Neem hem dan vooral mee Zeker nu je hem gratis kunt uh, Ophalen op het Of uh, Alleen de pasfoto tegenwoordig oh, ja, ja, of Voor een identiteitsbewijs ja, ja, ja. Wil je meer weten of kaartjes kopen Ga dan even via Logic Of naar de Facebookpagina Van dit feest, oftewel Summer Lake Tot zover dit nieuwtje, Ga door met lekkere muziek En lekkere muziek dan denk je aan Tim Berg Avicii. Hebben we nog meer uh, namen? Ja, geflauwde. Tegenwoordig gaat hij ze uh, wat onder elke naam uh, schouwen. <laughs> nou ja, wij hebben uh, hier Seek Bromance. denk je, ja, gaat ze nou oude platen draaien? Dan kunnen we wel naar uh, andere ander uh, danceprogramma gaan luisteren. Nee, er blijven maar remixen van uitkomen. En niet zomaar remixen. Deze remix van Kato. Hou hem in de gaten. Die gaat de clubs rock als ze mallen. Ik hou je ook in de gaten hoor Haha, zie je het in de house Vanavond tot 11 uur Met straks een daverende set Van 10 tot 11 Met DJ Ramonski En DJ JK Hou dus hier Op jouw ZFM stand voort Deze werd ingezakeld op jouw zand wordt Zie het in de house met D-Berry. Rising Sun. Ja. ja. Het woordje zon is gewoon al ja. goed. Is gewoon al goed in plaatsen daardoor. En wat ook altijd goed is. Dat is Amsterdam Dance Event. Ben jij er al eens eerder geweest, Ramon? Nee. nee. dat nee, sorry. Wat? Ik, nee, wel, ik. Ben je er nooit geweest? Wel in Leeuwarden, maar ik ben <laughs> er nooit bij Amsterdam het, nee, Dance, Dance Event. Nee. Oktober begint dat, hè, geloof ik? Nou, dat is... Uh, Eind uh, oktober, als ik het uh, precies goed heb. Want ja, dan komen alle, nou ja, bijna alle bekende DJ's, producers, alles wat maar met uh, dance te maken heeft, dat komt allemaal naar Amsterdam. Je hebt het één keer in het jaar, heb je het in Miami uh, zitten, en nu komt het gewoon lekker naar ons kou kikkerlandje. Ja, ik zou zeggen, ga je ergens lekker naar een warm land, maar nee, we gaan het hier in Amsterdam doen, want ja... Amsterdam is toch een van de... Ja, hoofdsteden. Uh, ja, sowieso is het een hoofdstad ja, natuurlijk. Dat, ja, maar, maar ook van de dance-industrie. Ja, wij lopen voorop. Op de rest oh, nee, van de wereld. Als je nagaat hoeveel, hoeveel bekende... Of nee, hoeveel bekende DJ's er uit Nederland komen. Ik vind het niet zo gek. Kijk maar even op Twitter. Als je ja. al die andere mensen ziet. Uh, elke Amerikaanse club, noem het maar op. Daar staat een bekende DJ uit Nederland. Dus ja. Wij zijn rijk vertegenwoordigd. Maar om terug te komen over Amsterdam Dance Event. Girls Love DJ's, je kent ze wel, die gaan een special event doen tijdens Amsterdam Dance Event. Ja, De Amsterdamse herfst kleurt ieder jaar traditiegetrouw weer meer en meer geel in de ogen van de muziekliefhebber. Deze gebeurtenissen tekent de verandering van onze hoofdstad naar muzikale metropool voor vier zinderende dagen. Vanaf 19 oktober staan alle schijnwerpers gericht op Amsterdam. Amsterdam gewoon voor onze Nederlanders. En is het tijd voor het Amsterdam Dance Event, het grootste muziekspektakel ter wereld. De dancing wordt deze dagen getrakteerd op het beste van nationale en internationale bodem. Curse Love DJ's neemt hierbij als organisatie een prominente rol op zich door met haar Amsterdam Dance Event special op donderdag 20 oktober een editie te geven in de Chicago Social Club. Amsterdamse nieuwste toonaangevende club van dit moment... Ja, het is letterlijk het kloppende hart van de hoofdstad vanwege haar loopzuivere Function One geluidssysteem. De organisatie grijpt deze uitgelezen kans aan om een kleine showcase neer te zetten van haar eigen thriller agency. Aangevuld met een onbetwiste headliner afkomstig uit het Verenigde Koninkrijk. Verdeeld over twee etages gaan de 10 AX de strijd aan met, hun, met het Function One systeem. Adam Mills aka A-Skills speciaal overgevlogen. Uit de UK is de grote favoriet van de avond en de perfe perfect man voor de job. Lachende gezichten verdwijnen wanneer deze V zijn avonturen verdwijnen. met ons deelt. Ja, verdwijnen over zijn optredens op onder andere Classinbury Festival, Pacha in Ibiza, Snowbombing in Oostenrijk en de WMC. Energiek en explosief zijn de geruchten. Tijd voor een dikke zet van deze man. Rock on! Ja, de volgende kandidaat is Jascha. Als frontman van het eclectische concept spreekt, droomt en ademt hij Girls Love DJ's met Amsterdam tijdens het Amsterdam Dance Event. Als muzikale metropool is hij voor even geboren in enige juiste stad ter wereld. Zo ook de Karelia Speakers en Dirt Caps. Deze twee duo's gooien hoog hoog in het nationale en internationale dance met verschillende veelbelovende releases, overvolle agenda's en een heus eigen concept. Een aanrader dus, Nizzle en Jim Aaschier doen niets cools, iets nieuws en iets niks. Als iconen van de sal doen zij hun eigen ding. Benieuwd waarom zij deze titel dragen? Ja, Mr. Simpson kan hier zeker antwoord op geven. Volgens de organisatie moeten we gewoon goed luisteren naar deze Voice of the New Generation. En het antwoord zal voorbij komen. Evenals de aankondiging van Rubix Sound Pellegrinos productiemonster is part of the show. And that's all the case. Thank God. Ja, op niveau 2 worden de compact disc gemixt door publieklieveling Le Deux, DJ personage Geza Wijs en zuiderling Monte Cristo. En ja nog een laatste vraag van de organisatie aan het publiek met betrekking tot de rookontwikkeling of deze goed op peil gehouden kan worden. Nou, dat belooft allemaal wat. Ik, uh, ja, ik ben stil van. Jij, jij bent er stil van. <lacht> nou ja, als je weer een beetje bent bijgekomen van dit uh, hete nieuwsje. Dan kun je naar Peloertje gaan uh, om daar alvast kaarten te kopen. Want ik zal je alvast zeggen: de kaarten voor uh, de gewone de conferenties die uh, worden gehouden. tijdens Amsterdam Dance Event. Waarbij uh, waarschijnlijk uh, Chucky of uh, ja, ja, <lacht> nee, zo. Interessante verhalen. Ja, nee, Zullen doen ze. Ze gaan uh, leuke dingen vertellen over hoe zijn zij begonnen met produceren. Ja, eigenlijk uh, uh, kun je maar van is, allerlei is workshops... Het, is het een soort... Is het een keer het vergelijken met een soort beurs? Of, of hoe? Ja, het, het, het is het Amsterdam Dance Event houdt in Dat het bijna elke DJ agency Host een eigen clubavond Ergens tijdens ja. deze avonden Of sommige wel meerdere uh, Flamingo Records uh, uh, Meestal zet bijvoorbeeld Ace Agency Waar onder andere Afrojack bij zit En Koen Groeneveld Onder meer als ik het goed heb Die, die hadden vorig jaar de Escape dan uh, Sneakers die zeggen gewoon nou wij gaan de Escape Studio op zijn kop zetten. Ja, uh, op een andere avond zegt bijvoorbeeld Lebek Luke met uh, zijn label van Mixmash. We, we gaan uh, vanavond de donderdagavond, bijvoorbeeld. Het is echt gewoon de donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Vier dagen. Gewoon okay. zo ongelooflijk feest. Alleen feesten. En alleen feesten. Maar denk dus, je dat. Maar, dus maar, over, maar overdag. Heb je dan vaak weer de workshops, uh, ja, de conferenties uh, waarbij uh, al, alle pers aanwezig is. En dat, de DJ's dat is in dezelfde club? Nee, dat is niet in dezelfde club. Meestal is het gewoon door heel Amsterdam verspreid. Ah, uh, oké. Okay. Meestal wel uh, lekker centraal gelegen in uh, het centrum. Maar echt... Als je ziet, wat een rij voor de club staat. Sowieso voor de feesten. Ja, dat is... Ik, ik zag het vorig jaar voor de escape. Ze stonden geloof ik... Ze wat tot aan de veebo uh, verderop. Uh, ja, ja nee, niet normaal. Ja, de McDonald's zit er ook nog in de Burger King. Ja, dus, dat uh, de, heb je wel wat. De, ja. Nee, maar de, daar staat zo'n rij voor die deur. Iedereen wil naar binnen. En die kaarten zijn gewoon uitverkocht. Waarom staan ze er dan? Ja, ze proberen toch nog <laughs> vriendjes te worden met de portier. Ja. Nee, maar... Ja, ja ik nee, ja, de, nee, de, de conferentie bijvoorbeeld... Uh, die kun je al van tevoren kopen Die zijn nu al uitverkocht zo graag willen mensen daarheen, ja. Gewoon om een uh, held uh, daar te zien. En te horen spreken van hoe hij begonnen is. Om, om een keertje te horen spreken in plaats van... Ja, muziek. ja, eet, ja eet eens kijken of hij nog wat te melden heeft. Ja. Uh, er zijn bijvoorbeeld uh, tips en tricks. Uh, van uh, ja, bijvoorbeeld Ableton. Uh, nog wel eens. Uh, hoe wordt muziek gemaakt? Hoe doet een bepaalde DJ uh, de opslag. Bijvoorbeeld met Pioneer, uh, ja. Recordbox. ja, Het zijn allemaal van die kleine trucjes. Maar je moet het wel weten. dus Het is voor jonge DJ's interessant. Maar ook voor... Ja, al vol. Uh, gewoon voor de fans. Voor Leuk. de fans, ja. En ja, een hele hoop mensen. Ja, het is gewoon uh, allemaal één groot feest. Ze komen elkaar allemaal daar tegen. Ze hebben een drukke Ibiza natuurlijk gehad. Uh, ze ja, hebben de hele ja, zomer ja, ja, overal ja. festival gestaan. Je komt elkaar wel tegen. Maar dit is allemaal op één avond. Kom je elkaar daar weer tegen? Ja, dat is gewoon gezellig voor de DJ's onder ons. Ik zeg. Tijd voor weer muziek, ongelooflijk. We, Ja, ongelofelijk. Uh, Geen ge ge me voor Ja, we hebben gewoon klaar staan. De nieuwe Adrian Lux Future Rebecca. En Fiona Tezamen Met de plaat Boy En je hoort hem al knallen Dat kan maar één ding betekenen Hardball heeft hem onder andere genomen Je hoort hem op, zie je het Zometeen Kort twitteren Ramon ja. Ja. Paar tweetjes Paar tweetjes gewoon tussendoor En dan keihard door Naar die zie je het partykite En dan een stapje hoger Een versnelling harder voor de set van DJ Ramonski en DJJK. Oftewel, see the dit de Zand grootste dansvloer. Hou hem hier! EFM Zandvoort We schrijven gewoon de partykite nog eventjes iets naar achteren Ramon. Ja. We doen het gewoon Gewoon omdat het kan En we gaan eventjes gewoon even twitteren Want ja, heet nieuws Heet nieuws komt de studio binnen want uh, Raimundo die heeft leuke producties. Uh, allemaal nieuwe nummertjes weer. Ook uh, voor... Ja, we hadden het er net over. Amsterdam Dance Event. Heb je nieuwe nummertjes voor gemaakt? Ik meen twee of drie. Waaronder... Uh, de... de komende maanden, zeg ik je alvast. Kun je enorme ja, wordt... overvloed aan uh, nieuwe Ook... nummers verwachten. Ook omdat die zomertour is alles helemaal voorbij. En gaan ze weer releasen. Maar goed... Brazilian uh, Wax Auda van Raimundo. Erg lekker. Staat uh, op SoundCloud, dus ga sowieso over checken. Ik heb hem nog niet gehoord. Nee. Gewoon schandalig. Het is, het, is ge het is niet echt een beuklaat, maar het is een beetje met trommeltjes, een trommeltje. Ja, dat over. is gewoon lekker, dat zeg ik dan. En uh, nou ja, verder, dat is een beetje ja uh, uh, Chocolate Pumas, die gaan naar San Francisco. Ja, die zitten in, uh, in Amerika-tour, hè? Dat doen ze goed, zeg ik. En, uh, nou ja. ja, en dan, uh, dan gaan we naar Oliver Twist, want Today is Maximum crazy day. What the fuck is happening? Nou ja, ik weet niet wat er aan de hand is met hem, maar uh, het zal wel gezellig zijn. Dan gaan we door naar Martin Solveig, want ja, hij zegt een nieuwe single. Freshly baked and already big in my kitchen. We zijn <laughs> erg benieuwd als het zo'nzelfde knaller is als Hello. Nou ja, die, die is nog moeilijk te overtreffen uh, denk ik zo. Niet dan? Ja, nee, ja, ja. nee, wel. Nou, hello. Ik luister even Nu wat zei je eigenlijk. Nee, dat is. Hello. Dat het moeilijk te overtreffen is. Dat gaat lastig. Daarom. En ja, dan gaan we naar Benny Rodriguez. Zijn volgende release is It's a Spiritual Thing. Ja, en house music. Ja, met remixes van Surrealism en Patrick Jardonet. Dus dat is ook weer even nieuw, nieuw, nieuw. En dan uh, Steve Angelo die zegt tune into Radio One, Swedish House Mafia. Take Over. Nou, blijf even gewoon lekker uh, luisteren. Ik denk Ik dat, dat deze radio in is, hoor. die we nemen van. Nee, dan krijg je dan een krijg of andere klassieke uh, <laughs> gebeuren waarschijnlijk. Ja, ik heb hier ook nog een paar voor me. Van, uh, onder andere Vato Gonzalez. Die uh, kondigt aan dat Sandra Silva, ook een DJ. Die is nu bij zijn uh, agency. O10 Bookings. En uh, daar is hij erg blij mee. Dus, dit was maar. Oké, nou ja. En ik heb hier dan Olaf Bozovski. Ja, die zegt tegen Don's DJ en Peter Gelderblom: Kun je het uh, freaking believe it? Amsterdam dance event sold out. Do they even know what a walk up means? Nou, daar heeft hij wel een punt. Ja. Dat uh, dat is echt. Uh... Ja, en ik heb er hier nog eentje van Mark Benjamin. Ook over de Amsterdam Dance Event. Hij gaat draaien in Bungalow 8. Een van die dagen. Hij, hij, hij wil nog niet zeggen wanneer. maar... Hij heeft ook er, trouwens een nieuw manager. Uh, ja, met, ook, hè? Uh, ja, hoe heet het nou? Extended Music, geloof ik. Nou, we wensen hem heel veel succes daar. Ja, leuk. Natuurlijk. Hartstikke leuk. Aardige jongen ook. De bingo players, die zijn onderweg naar Oostenrijk. Ja, en wie gaat er naartoe? Naar de S-club. De former Phoenix. We hebben ook de uh, Dirty Secrets. Ze zeggen het is een drukke, drukke dag in de studio. Nieuw bootleg en re-edits. Ready to smash Pacha in London tonight. Wij zijn er helaas niet bij. Maar ja, hierbij vind ik het een mooie afsluiter voor de Tweets en Beats. Sowieso. Ik heb er nog één plaatje klaarstaan. Zullen oh. we het gewoon doen? Oh, oh spannend Gewoon oh, spannend! Spannend! Ianik met Adesse! Even snel voor die Party partycat. Hij komt eraan hoor. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Ja. Ramonski ook.